Zwavelstokjes. Zwavelstokjes te koop. Niemand luistert naar hem. Niemand wil mijn zwavelstokjes kopen. Meisje met je zwavelstokjes. Waarom loop je in de sneeuw? Je voetjes zijn bloot. Ze zijn steenkoud. Waarom trek je geen pantoffels aan? Ik heb mijn pantoffels verloren. Ze waren veel te groot. Arm kind... Waarom loop je op straat? Het is oudejaarsavond. De laatste avond van het jaar. Alle mensen vieren feest. Je hoort thuis. Maar, maar ik, ik moet zwavelstokjes verkopen voor mijn vader. We hebben geen geld. Ik moet wat verdienen. Maar niemand wil iets van me kopen. Ach, je bent verkleumd, kind. En ik heb zo'n honger. En het ruikt zo lekker bij de huizen. Moeders braden gans en, en soms doen ze appeltjes in de gans. Ja, alle mensen eten lekker vanavond. Overal staan kerstbomen in de huiskamers. De kerstbrand Ja, ze zijn prachtig. Maar wie bent u eigenlijk? Ik hoor uw stem, maar ik, ik zie u niet. Oh, dat doet er niet toe. Ik vind jou een lief meisje. Uw stem lijkt op die van Grootje... Want ze was altijd zo lief voor me. Je hield zeker veel van je grootmoeder. Oh ja. ja, ze was de enige die altijd goed voor me was. Maar ze is nu in de hemel. Ga toch maar naar huis. Ik durf niet. Ik, ik heb niks verkocht. Mijn vader is vast erg boos. Maar je moet wel even uitrusten. Ja, ja. Ik, ik ga hier even zitten. Hier. hier, dit huis, dat steekt een beetje uit... Hier is een hoekje waar de sneeuw niet zo snijdt in mijn gezicht. Je draagt een boel zwavelstokjes in je schort. Ja, als je een zwavelstokje langs de muur strijkt, dan komt er een vlammetje. Waarom strijk je er niet één af? Het vlammetje zal je misschien iets warmen. Ja, oh ja, het, het zou me goed doen. Het vlammetje is niet groot, maar, maar mijn vingers zouden warm worden. Ja, ik doe het. Oh, wat brandt het goed Wat helder Maar waar ben ik? Ik zit voor een kachel Heerlijk warm Er staat een ketel chocolademelk op de kachel te prudelen Ik hou mijn handen bij het vuur Wat wordt ik lekker warm Zou ik wat chocolademelk durven nemen? Nee, dat kan niet Ik heb geen bekertje maar ik kan wel mijn voeten uitstrekken naar het vuur van de kachel. Ze zijn blauw. Blauw van de kou. Gauw, gauw. Oh, mijn zwavelstokje is uitgebrand. De kachel is weg. Ik, ik zit weer buiten in de sneeuw. En ik, ik hoor de stem niet meer. Waar bent u? Uw stem leek zo op die van Grootje. Wat moet ik nou doen? Ik steek nog een zwavelstokje af. De muur van het huis verdwijnt. Ik kan zo in de kamer kijken. Oh, de tafel is gedekt. Messen en borden op een prachtig wit laken. Gebraden gans eten ze. Mm, mm, gevulde gans vol zoete appeltjes. De gans komt naar me toe. Oh, ik kan er zo van eten. En ik heb zo'n drek. Hm, ik begin met een appeltje, een gebraden appeltje. Oh nee, het zwavelstokje is uitgebrand. De gans is weg. De muur is er weer. De dikke koude muur. Oh. En niemand die me troost. De stem van die vriendelijke vrouw is ook weg. Het leek net of het grootje was. Ik strijk nog een zwavelstokje langs de muur. Daar komt het vlammetje. Nee, er zijn wel honderd vlammetjes. Ik zit onder een kerstboom vol kaarsen. Oh, wat prachtig. Dat is de mooiste kerstboom van de hele wereld. Dat zijn wel duizend kaarsen, geloof ik. Nog nooit in mijn leven heb ik zoiets moois gezien. Strek je handjes maar uit, meisje, met je zwavelstokken. Er hangen geschenken aan de kerstboom. Oh, daar bent u weer. Maar direct gaat het zwavelstokje uit. Dan is de kerstboom weg en dan bent u weer weg. Blijf u alsjeblieft bij me. Ik, ik ben zo alleen. Het zwavelstokje gaat uit, lief kind. Maar de lichtjes van de kaarsen blijven. Er zijn er een heleboel, wel duizend. Het lijkt wel of ze hoger en hoger gaan. Het zijn de lichtjes van de sterren. Sterren in de kerstboom, sterren aan de hemel. Duizenden sterren. Kijk eens, er verschiet een ster. Nu sterft er iemand. Als er een ster verschiet, gaat er een mensenziel naar de hemel. Dat zegt Grootje ook. Grootje... Af. Ik kan u zien. Grootje, Grootje, ga niet weg. Neem me mee. Als het zwavelstokje uitgaat, bent u er weg. Ik, ik, ik streek al mijn zwavelstokjes af. Oh, Grootje, oh, je bent zo stralend in al dat licht. Je, je bent nog nooit zo mooi geweest. Op de vroege ochtend van het nieuwe jaar vonden mensen het kleine meisje. Ze was dood, doodgevroren in de hoek van een huis dat een beetje uitstak. Bij haar lichaam lagen afgebrande zwavelstokjes. Het was een droevig gezicht, maar het meisje had een glimlach om haar lippen. Dat vonden de mensen wel gek. Niemand kende het meisje met de zwavelstokken. Niemand wist... Hoe gelukkig ze was bij haar grootje in de hemel.